11 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Het parlement op Cyprus stemt in met de oprichting van een solidariteitsfonds... dat miljarden moet opleveren voor het noodleidende land. Het is een deel van het reddingsplan dat moet worden goedgekeurd... voordat het land in aanmerking komt voor Europese noodsteun. Het fonds, waaraan investeerders kunnen bijdragen... moet de basis worden voor de uitgifte van noodleningen. Het parlement heeft ook ingestemd met de invoering van maatregelen... om een bankrun te voorkomen als de Cypriotische banken weer opengaan. Nog niet over alle onderdelen... van het Cypriotische reddingsplan is gestemd. Waarschijnlijk gaat de stemming morgen verder. De Oosteinde Walborg Kliniek in Amsterdam is met onmiddellijke ingang gesloten. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg is de patiëntveiligheid in gevaar. De inspectie kwam in actie na een melding over een foute behandeling van de ziekte van Lyme. Bij een onaangekondigd bezoek constateerden inspecteurs vervolgens ernstige tekortkomingen... zoals hygiënerichtlijnen die onvoldoende werden gevolgd... en van veel medicijnen en steriele materialen bleek de gebruiksdatum verlopen. In het oppervlaktewater in Twente zijn te hoge concentraties medicijnresten aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap Regge en Dinkel. De stoffen kunnen een gevaar vormen voor het milieu en de vissenpopulatie. Voor mensen vormt de vervuiling geen risico. In het water zijn resten aangetroffen van tientallen geneesmiddelen... die voorkomen op de lijst van de 50 meest voorgeschreven medicijnen in de regio. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee tieners gearresteerd die een 13 maanden oude peuter hebben doodgeschoten. De jongens van 14 en 17 wilden gisterochtend de moeder van de peuter overvallen. Toen de vrouw niet met het geld over de brug kwam schoot de 17-jarige verdachte haar in haar been en schoot de peuter in het gezicht. Het kindje overleed ter plekke. De twee jongens zijn daarna gevlucht. De politie loofde 10.000 dollar uit en dat leidde tot de arrestatie van de jongens. Teun de Nooier stopt met hockey. Aan het eind van het seizoen is de carrière van de 37-jarige de Nooier voorbij. Zo heeft hij bekendgemaakt. De Nooier werd drie keer uitgeroepen tot beste speler van de wereld. Afgelopen zomer nam hij na 453 Interlands afscheid als international. Teun de Nooier is Nederlands succesvolste hockeyer alle tijden. Zo werd hij twee keer olympisch kampioen. Het Nederlands elftal heeft ook zijn vijfde WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Amsterdam versloeg Oranje esland met 3-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Rafael van der Vaart opende de score. Robin van Persie maakte 2-0... en de 3-0 van Ruben Schaken betekende het 1500ste doelpunt van het Nederlands elftal. In de pool van Nederland speelden de naaste concurrenten Hongarije en Roemenië gelijk.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 Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Thijs van den Brik. Goedenavond. Gevangenen mogen in de toekomst vaker met een enkelband... naar huis, zo besloot het kabinet vandaag. We beginnen dit oog met een kleine quizvraag. Wie vond het verruilen van gevangenisstraf voor een enkelband? Aan aan een stekens openen, te triest voor woorden aan aan een stekens sluiten. En zei verder, thuisdetentie is geen geloofwaardige vervanging... voor gevangenisstraf. U hoort het antwoord op deze mini-quiz straks in een gesprek... met staatssecretaris Fred Teven. Hartelijk welkom bij Met Het Oog Op Morgen. Cyprus is bezig gered te worden van de financiële ondergang. Of niet. Kortzachtig overleg, al een week lang. We horen straks het laatste nieuws en het antwoord op de vraag... hoe het met het geduld van Angela Merkel staat. We hoort ook de mening van premier Rutte over de kwestie. Felix de Ket was in 1919 een van de eerste getekende... bewegende stripfiguren. Morgen is er een speciaal programma aan hem gewijd... tijdens het Holland Animation Film Festival. En we praten dan met felix van René Windig... En om 5:12 voor horen we van uh, collega Chris Keijnen... hoe het nou precies zit met het singeltje Ploem Ploem Jenka. Is dat nou van Rita Corita of van Trea Dops? Maar eerst het overzicht van het nieuws van... Vrijdag 22 maart. Woedend zijn ze, de Cyprioten. De spanningen op het eiland nemen toe nu de banken al dagen dicht zijn... en er nog steeds geen maatregelen zijn genomen. Is this European Union we dreamt of? You your or you help your Is this how they help us? Toch zijn er ook mensen die zelf proberen te helpen. Een Nederlander op Cyprus geeft zelfs vrijwillig 50.000 euro van zijn spaargeld om het land erbovenop te helpen. In Europa moet je elkaar niet laten vallen. We zijn één Europa en daar hoor je voor te staan. Hij is niet bang dat hij zijn geld nooit meer terugziet. Nee, dat krijg ik wel terug. Zoveel vertrouwen heb ik wel in de Cyprioten. Er wordt flink bezuinigd bij de gevangenissen. 340 miljoen euro om precies te zijn. 3700 collega's die hun baan verliezen, dat is, dat is één groot drama. Ook gevangenen zelf gaan het merken. Die gaan meebetalen aan hun verblijf in de cel. Maar daar krijgen ze misschien wel een celmaatje voor terug. Dat leidt ertoe dat van de 11.000 gedetineerden in 2018... op dat moment ongeveer de helft in Nederland met z'n tweeën op één cel zit. Dat leidt tot opgetrokken wenkbrauwen bij het personeel. Het zal een ophoging van agressie mogelijk kunnen realiseren. De veiligheid van het personeel is dan mogelijk in gedrang... 30 gevangenissen staan straks leeg. Daar moet een handige oplossing voor zijn. Luisteraars kunnen niet zien, maar mooie groene omgeving, paviljoens. Daar kun je ook met de geestelijke gezondheidszorg heel veel goede dingen doen. De gevangenissen in België blijven wel open, en dat is maar goed ook. Crashmoordenaar Kim de Gelder heeft namelijk levenslang gekregen. Wie is een dubbel profiel van seriemoordenaar en massamoordenaar, is Kim de Gelder uiterst gevaarlijk voor de maatschappij. Hij vermoorde op een kinderdagverblijf twee baby's in een leidster. Volgens de jury wist hij precies wat hij deed. De ongelooflijke zelfbeheersing bewijst dat de beschuldigde de feiten niet heeft gepleegd... terwijl hij zich in een psychotische toestand bevond. Nabestaanden zijn opgelucht dat de Gelder achter tralies zit. Het is niet zo dat we ons kindjes meer terugkrijgen, mijn collega... maar dit hebben we wel voor hun gewonnen en dat gaan we dan ook wel vertellen aan hun graf. Dat gaan we zeker doen. Het is nog volop boekenweek. Schrijver van het boekenweekgeschenk Kees van Kooten loopt in het hele land fans tegen het lijf. Dag meneer van Kooten, wij zijn fan van het eerste uur. Ja. Dus ik ben blij u een keer een levende lijf te ja. mogen zien. Insgelijks, mevrouw okay. meneer. Waar ja. was u al die jaren? Hij signeert tientallen boeken en dvd's. Gelukkig krijgt hij er soms wat voor terug. Voel me een beetje Sinterklaas. Soms zitten mensen ook bij me op schoot, op de foto, en dit en dat... En je krijgt dus een briefje, een aardigheidje en zo. Dus het is omgekeerd. Ik deel geen cadeautjes uit, maar ik, ik kom hier ze ontvangen eigenlijk. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De kant van morgen, gelezen door Freddy Van Tijn. De winsten van de AEX-bedrijven zijn door de crisis bijna een derde gedaald. Maar de topmannen van de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven zijn vorig jaar meer gaan verdienen. Hun inkomen lag ruim 5,5% hoger dan in 2011. Het blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De stijging komt vooral door de bazen van ASML, Heineken en Wolters Kluwer. En de schatkist profiteert mee, want de bedrijven moeten over de topinkomens van hun bestuurders bijna 10 miljoen euro aan crisistaks afdragen. De keuzevrijheid voor de verplichte eindtoets op de basisschool zal in de praktijk weinig voorstellen. Dat zegt Judith Rood van de ontwikkelaar van een alternatieve toets voor de basisschool, de NIO, in het Nederlands Dagblad. Volgens Rood heeft de staatssecretaris gezegd dat er elk jaar een nieuwe toets moet zijn. In de praktijk betekent dat, dat volgend jaar toch alleen maar de CITO-toets kan worden gebruikt, omdat het ontwikkelen van een andere toets twee tot drie jaar kost. De Raad van Kerken gaat bij de herdenking van 150 jaar slavernij op 1 juli... een verklaring afleggen over de rol die de kerken tijdens de slavernij hebben gespeeld. Dat zegt de secretaris van de Raad van Kerken van der Kamp in het Nederlands Dagblad. Over de exacte inhoud van de verklaring moeten de 18 kerkgenootschappen nog overeenstemming bereiken. Toekomstige ouders van een baby met het syndroom van Down kiezen nog vaak voor abortus... omdat ze er te weinig van weten. Er moet verandering in komen, vinden drie moeders die zo'n kindje hebben... en ze richten een website in met informatie... In het Algemeen Dagblad vertelt een van de moeders dat een kind met het syndroom van Down gewoon een kindje is, net als vele anderen. Hij loopt alleen achter in zijn ontwikkeling, zegt ze. Althans, als je naar het gemiddelde kind kijkt, want ik vind dat hij het prima doet, lekker in zijn eigen tempo. Elkaar troosten, de zwakkeren helpen, je aan regels houden en rechtvaardigheidsgevoel tonen. Dat is gedrag dat ook bij dieren voorkomt, gedrag dat wij moreel noemen. Bioloog Frans de Waal doet er al jaren onderzoek naar. Trouw schrijft dat hij in zijn nieuwste boek betoogt dat onze goedheid niet van God komt, maar uit ons groepsleven, uit noodzaak. Toch heeft religie volgens de Waal vermoedelijk een belangrijke rol, niet bij het ontstaan van moraal, maar bij het instand houden van de moraal in grote groepen. De crisis is de aanleiding voor een stroom van stukken in de kranten over bedrijven die daar juist wel of juist geen last van hebben, of er wat op gevonden hebben. De Telegraaf bijvoorbeeld schrijft in Eind, uh, dat in Eindhoven... een Rolls-Royce-dealer zijn deuren heeft geopend. De enige in Nederland. Vorig jaar verkocht het Engelse merk 3500 auto's een record. Commer wereldwijd is dat er natuurlijk. Commercieel directeur Nash is speciaal voor de opening... vanuit Engeland naar Nederland gekomen. Hij zegt dat de klanten er komen omdat alles mogelijk is. Bijvoorbeeld een klant die een potje nagelak... in de favoriete kleur van zijn vrouw bij zich had. Hij wilde een wagen in exact dezelfde kleur. Dat hebben we gedaan. De Volkskrant schrijft dan weer over wat wordt genoemd de slopende do it zelf oorlog Ketens als Gamma, Hornbach, Karwei, Praxis en Hubo hebben het zwaar. Doe-het-zelf-zaken draaiden vorig jaar een kwart minder omzet dan voor de crisis. Een van de oplossingen die Keten Praxis heeft bedacht... is dat tijdelijk ook alle kortingsbonnen uit de folders van de concurrenten worden geaccepteerd. En de Volkskrant schrijft over een site waar levende geschenken kunnen worden gekocht. Via cadeau kunnen mensen een freelancer cadeau doen. Denk aan een uurtje harples of een uurtje belastingadviseur. Maar ook aan een museumgids of iemand die alles van vogels weet. De oprichter van de site vertelt dat hij via Skype met alle freelancers een gesprek heeft gevoerd. Want je moet wel weten of iemand prettig communiceert en dat het geen freak is. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm not Jerry met Read My Book. 340 miljoen euro. Zoveel gaat staatssecretaris Fred Teven van de VVD bezuinigen op gevangenissen. Enorm bedrag en dus moeten er grote maatregelen worden genomen. Meneer Teve, goedenavond. Hartelijk welkom. Ik wil even beginnen met de quiz die ik heb aan, uitgeschreven aan het begin van deze uitzending. Um, ik heb daar twee uitspraken geciteerd, eentje uit 2011. Thuisdetentie is geen geloofwaardige vervanging van een gevangenisstraf. Van wie was die uitspraak? Ik denk van mezelf. Dan de tweede. En wie zei in 2009... het vervangen van gevangenisstraf door thuisdetentie is te triest voor woorden? Ja, die is ook voor mij. Kijk, dat was... Dat -twee, de... twee keer bingo, dus ja. 100, uh, 100 punten. Ja, ja helemaal goed. Ja. Het leven van de politicus is soms best ingewikkeld, denk ik dan. Mm, ja, maar je moet ook wel consequent zijn. En dat betekent dat uh, wat er in 2009 werd voorgesteld... was inderdaad thuis met een biertje op de bank... En helemaal geen andere actie erbij. Nou ja, ik, wel een enkel band ook, hè? Wel een enkel band, maar voor de rest helemaal niets. Een kale thuisdetentie. En wat ik voorstel is wat anders. Ik stel voor dat uh, mensen uh, thuisdetentie of elektronische detentie krijgen. Maar daaraan gekoppeld arbeid. Hè? Dat mensen dus of werken bij betaalde baas. In ja. de periode dat ze dus naar buiten gaan met een band op. Terwijl ze nog officieel gevangen zijn? Mogen ze wat u betreft werken bij een gewone, reguliere werk? Bij een gewone baas. Hè. Dat zou kunnen beginnen binnen. Mensen werken tegenwoordig in die inrichting ook binnen. Nou, kan ja. kunnen zijn dat ze daar een vak leren. Of ze, ze hebben ze kennen al een vak en dan gaan ze daar buiten mee door met een armband om. Maar ja, er zijn al 600.000 uh, werklozen zeker. tegenwoordig. En daarom dus dat zal niet zullen we niet al die mensen bij een betaalde baas aan de, aan de bak krijgen. Sommigen wel, hè, want we hebben opdrachtgevers ook van DI. Dus het kan heel goed zijn dat die mensen ook voor hun baan daar kunnen voortzetten. Ja. Maar er kan ook onbetaald werk worden, worden gedaan. De minister van Onderwijs en Wetenschappen die heeft veel monumentenpanten. Ja. Landschapsparken, bijvoorbeeld slot naar naar de vesting. Daar zijn geen vrijwilligers soms meer voor om daaraan te werken. En dan kunnen we natuurlijk heel goed gedetineerden met een enkelband... kunnen daaraan werken, allerlei activiteiten aan verrichten... Ja, om, maar... om, om, om niet... Maar dan s'avonds toch met een biertje op de bank? Of mag dat ook niet? Nou ja, het is, het is niet de bedoeling dat ze met alcohol en drugs op hun werk zijn. Dus dat controleer... dat op het, gewijzen, werk. Op het okay. werk zal dat steeksproefgewijs gecontroleerd worden. Maar je kan behoorlijk s'avonds, als ze dan thuis zitten, dan pakken een biertje. Ja, u en ik komen s'avonds ook thuis pakken ook een biertje. Maar wij hebben Laten geen, even, wij hebben geen detentie, hè? Zeker niet. Maar er zijn op dit moment natuurlijk ook mensen die met proefverlof gaan. Uh, we hebben 600 mensen per jaar die gaan met proefverlof. En die uh, zitten thuis op de bank. Die hebben geen enkel band om, dan weten we niet wat ze de hele dag doet. Misschien liggen ze op het zand voor strand strandzomers, of ze hmm. doen helemaal niets. Ja. Uh, en nu doen we tenminste wat nog wat zin. Dus dan ja, maar... doen we een enkelband om en laten we ze ook aan het werk gaan. Ja, maar is dit nou een maatregel die u met overtuiging neemt? Of is het toch vooral omdat u geld nodig heeft? Nou ja, er zijn drie maatregelen die ik, die ik invoer om die 340 miljoen te realiseren. Dat is met z'n tweeën op een cel, dus minder gedieten. Ja, maar op... even, even bij deze wil ik nog blijven ja. die andere twee komen. zo. Is dit nou uit overtuiging? Of zegt u van ja, ik heb gewoon geld nodig? Nou, het is in ieder geval zo dat die bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. En eh, ik kan met die andere twee maatregelen, die ik met wat meer overtuiging doe, kan ik niet genoeg die bezuinigingen realiseren. Dus ik zal ook elektronische detentie moeten hebben aan de voorkant en aan de achterkant. Maar met, laten... met weinig overtuiging? Nee, hoor, niet zeggen. helemaal. Want aan de voorkant, hè, bij straffen tot zes maanden, gaan we het ook doen. En dat ja. betekent dat we daar bijvoorbeeld mensen zitten vier weken in een voorrest voor een rest voor een autokraak. Komen bij de politierechter.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 Je baan niet kwijtraakt. En dat heeft allemaal voordelen. Want als mensen aan het werk zijn en ze houden een woning, dan recidiveren ze minder snel. Ja. Dus dan snijdt het mensen ook nog aan twee kanten. heeft het ook nog voordelen. Dus voor dat deel doet u het met overtuiging. Ja, en aan de achterkant uh, heb je mensen die nu met proefverlof buiten lopen zonder iets. En daar gaan we nu elektronische detentie en arbeid bij doen. Dus daar wordt het ook beter van. Ja. Je hebt ook mensen die nu in de cel zouden blijven zitten tot twee derde erop zit. En daarvan zou je kunnen zeggen, ja, die gaan er dus eerder uit met elektronische detentie. Maar wel met werk erbij. Ja, maar dat voelt voor een VVD toch niet lekker, lijkt me. Nou, het, er zijn dingen waar je, je wel eens beter bij voelt. Maar de andere kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal, is als je niet op de politie wil bezuinigen, moet je het geld wel uh, ja. ergens anders in de strafrechtrijden halen. Wie gaat dat regelen dat die mensen gaan werken? Het is nu al zo dat de inrichtingen, de werkmeesters in de inrichtingen die de arbeid verzorgen, dat, het, dat we opdrachtgevers buiten hebben. En het zal ook zo zijn dat de reclassering de contacten gaat leggen. En de controle op die mensen, of ze dus buiten aan het werk zijn en dat ze doen met die enkelbot om wat we willen, dat zal gebeuren door personeel van DI. Want we krijgen natuurlijk Die wel gaan op... dan door het land rijden naar het museum nou ja, waar je het net hebben, over had. We hebben meer mogelijkheden om die controles te verrichten. We hebben natuurlijk personeel straks wat niet meer in, in de gevangenissen werkt of, of de forensische klinieken. En dus we hebben de mogelijkheid om ook meer controles uit te voeren... steeksproefverwijzen controles. En dat zal ook door personeel van DI gebeuren, de ja. controle op die elektronische detentie. Dus niet door de gemeente? Het is niet zo dat de gemeente er extra taken mee Nee, bijkeken. zeker niet. Nee. Dat gaan we met personeel van DI doen. Want we willen zoveel mogelijk mensen weer zinnig van werk naar werk begeleiden. Wat mij het meeste zeer doet, is niet die elektronische detentie... maar is het feit dat ik te maken krijg met, met 4650 mensen die een andere baan krijgen... Ja. Uh, daar kan ik er 3700 uh, uh, uh, die, uh, die moeten gaan bewegen... Uh, van die 3700 zo kan ik er zo'n 1300 uh, regionaal plaatsen binnen DGI, hmm. binnen een andere vestiging. En daar hou ik er nog 2400 over, die kunnen niet meer bij DGI werken. Zijn dat 2400 FTE's? Uh, dat zijn 2400 uh, personen, ja. 2400 ja. banen. Uh, 24 ja, en die 100... verdwijnen. U, u, u, straks heeft u 2400 minder banen, als ik de hele operatie Ik heb 24 200, uh, minder, uh, 2400 minder banen, maar daar kan ik bijvoorbeeld arrestantenverzorging laten doen voor de politie. Hè, daar zitten ja. we ook aan te denken. Dus die mensen zelf komen meestal weer terecht? Maar... Nou ja, wij willen ze van werk naar werk brengen. Ik kan natuurlijk helemaal. Helemaal aan het eind eh, niet gedwongen ontslagen uitsluiten. Maar de doelstelling is van werk naar werk. Ja. En ik heb ook uh, vandaag, uh, uh, dat wordt maandag getekend met de bonden afspraken. We hebben 300 miljoen om deze deze operatie ook te zorgen. dat ja. mensen van werk naar werk gaan. Er gaan ook een heleboel gevangenissen dicht. We hebben vanavond nog even gebeld met Paul Koelhorst, de oud uh, gevangenisdirecteur. en ook oud voorzitter van de vereniging. Die zei dat is echt pure kapitaalsvernietiging. Dat kan je nu misschien een tijdje doen. Ik weet het zeker, zegt hij. over een paar jaar heb je ze gewoon weer nodig. Ja, nou, nou is Koelhorst wel een tijdje uit actieve dienst. Ik geloof dat je het nu al een jaartje of twaalf met pensioen hebt. Ik heb is. persoonlijk gesproken, hij klonk ja. nog goed bij de pink. Nee, ik zeg ook niet dat hij niet bij de pink is. Mensen van 80 kunnen ook heel goed uh, wakker zijn. Hij is nog dus lang dat, in 80. Dat, dat hoort u maar niet zeggen. Nee. Uh, maar het is wel, een tijdje, hij is wel een tijdje. Maar zit er niet iets in? Uh, nee, er zit helemaal niks in. Uh, want het is zo dat we natuurlijk uh, dit over een periode doen... van 2013 tot en met 2018... Dat betekent dat het kan zijn dat we na 2015, want verder kunnen we eigenlijk niet kijken, dat er weer meer cellen nodig zullen zijn. En ik heb ook gezegd, heb ik vanmiddag ook gezegd bij de presentatie: heenzendingen gaan we niet meemaken. Zoals eind van de 80 jaren, begin 90-jarige. Ik heb dat als officier moeten doen. Hè? Heenzendingen, dat is dat je mensen die eigenlijk een straf moeten nou ja, hebben niet je, in de gevangenis Dat je smiddags op het pakket zit van de officier justitie en dat je dan zegt: ik heb, moet 20 mensen kwijt in gevangenis, ik heb geen plek. Dus ik ga er 20 uitzetten die bijna aan het eind van de straf zijn. En dan kan ik 20 mensen in voorarrest weer binnen. Ja. Dat gaan we niet doen. Dat sluit u uit, dat gaat niet dat, gebeuren. Dat sluit ik uit, dat gaat niet gebeuren. Dus op het moment. En dat we echt enorme oplopende aantallen zouden krijgen, waardoor de bezettingen weer boven de 100% komen. Dan zullen we een aantal inrichtingen niet gaan sluiten. Oké, okay, dan in de loop van dat traject buigt u dan bij en dan doet u ja. het minder dicht dan u nu van plan bent. Ja, dan ik ja. er minder dicht. Dat ja. gaat absoluut niet, want dat is niet te verkopen in een samenleving waar je het veilig en wil maken. Ja, maar ja, dat doet u nu misschien niet, maar straks is er weer een andere staatssecretaris. Die doet het misschien wel. Nee, dan heeft u dat, dat, toch dat aan enkele, bijgedragen. Ik denk dat geen enkele staatssecretaris. Nou, in de jaren tachtig is het ook gebeurd, zegt u net. Nee, want toen hadden we te weinig gevangenissen en daarom hebben we nou juist in de jaren negentig we flink bijgebouwd. Ja, ja. En nu is het zo. Maar nu stoten ze wel af, toch? Ja, maar we hebben ze wel in de mottenballen, want een aantal van die gevangenissen zijn geen monumenten Panden. Je zou je van een koepel in Haarlem kunnen voorstellen... dat die een andere bestemming krijgt, bijvoorbeeld als uh, appartementencomplex. Of, uh, en die kan je dan, als het zover is, weer terugbouwen naar een Die niet, is. maar er zijn ook een aantal andere gevangenissen in Nederland... die moeten gaan sluiten en die kun je niet heel makkelijk... Nee. voor een andere bestemming aanwenden. En nee, die zullen dus in de mottenballen gaan. Kernvraag, ook een beetje gewetensvraag. Wordt Nederland hier veiliger van? Nederland wordt er niet onveiliger van. Ja, ben je daarvan overtuigd? Uh, ja, Nederland wordt er absoluut niet onveiliger van. Want er komen, gaan, komen geen mensen buiten. Uh, die, uh, het is niet zo dat we de mensen straks niet kwijt kunnen in gevangenissen. Uh, het is wel zo dat we er wel voor moeten zorgen... dat die elektronische detentie dat die goed wordt gecontroleerd. En dat we mensen ook inderdaad naar werk toe krijgen. Want dat is nou recidive beperkend. Zorgen niet dat mensen thuis zitten. Hè? Ledigheid ja. is de duivels oorkussen. dat moeten we niet hebben. Dus we moeten zorgen dat mensen ook echt werken. En dat ze een opleiding krijgen. En dat ze naar werk toe gaan. Dat ja. is de kunst hoopt dat Nederland er veiliger van wordt. Nee, ik denk dat Nederland er veiliger van wordt. En we moeten roeien met de riemen die we hebben. We bezuinigen niet op de politie. Die keuze hebben we echt gemaakt als kabinet. Ja, die gaat wel boeven vangen, maar die zijn straks geen gevangenissen meer. Nee voor. hoor, er zijn wel gevangenissen. Die zijn er wel. En we gaan ze met z'n tweeën op een cel zetten. En dan kun je er heel veel meer kwijt. Ja, maar dan gaan ze ruzie maken met elkaar. En dan zou je maar bewaarder zijn nee. en even zijn cel open trekken. Nee, het nee, valt heel erg mee. We hebben daar onderzoek naar gedaan. We hebben het heel, 15 jaar geleden heel dramatisch over gedaan. Over twee op een cel. Er blijken best goede resultaten mee worden behaald. en nog, er zijn gedetineerd die zeggen: ik wou dat ze dat jaren eerder hadden gedaan. Want ik, vind, ik ben helemaal geen tegenstander van met z'n tweeën op een cel. Dus het wordt er soms ook rustiger van in de gevangenis. Niet altijd opgefokterd. Ja. En u als VVD'er neemt met overtuiging deze maatregelen? Ik neem met overtuiging de eerste twee maatregelen. Mensen op een arrestantregime en mensen met z'n tweeën op een cel. En noodgedwongen neem ik de maatregel van elektronische detentie. En dat gaan we zo goed mogelijk doen. En mensen van werk naar werk uh, begeleiden. Zorgen dat ze hun baan niet kwijtraken. Ja. Ik hoorde dat, dat, dat u echt onderscheid maakt tussen die twee maatregelen en die ene. Die enkelband die doet toch pijn? Nou, die enkelband is een maatregel die ik liever niet genomen had. Maar om de bezuinigingen te realiseren gaan we het wel doen. Dank voor uw komst. Oké, okay. graag gedaan. When you were alone in the city. Hamel en Lucky vond de derde met Girls in the City. Er is nog geen oplossing op Cyprus. Uh, aan de lijn is journalist Leonora Kok. Leonora, goedenavond. Goedenavond. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Uh, laatste ontwikkelingen. Het parlement is net bij elkaar geweest. En uh, een deel van uh, het mogelijke uh, plan B, zoals dat inmiddels is gaan heten, is uh, uh, erg gestemd. Uh, er komt een uh, solidariteitsfonds waar uh, uh, geld in uh, opgehaald uh, wordt, verzameld om uh, een deel van uh, de 5,8 uh, miljard die Cyprus zelf op moet brengen, bij elkaar te brengen. En uh, er is al gestemd voor uh, een maatregel dat als de banken weer open gaan uh, dinsdag... Dat geld niet zomaar kan vertrekken. Daar zijn allerlei regelingen voor hoeveel eruit mag en uh, beperkingen daaromtrent. En daar zijn dit wette, wettelijke maatregelen voor goed gestemd. Uh, en uh, er is ook gestemd over de opsplitsing van... Uh, of de sanering van uh, de laï bank Maar een uh, heel heikel punt wat nog aan de orde moet komen is uh, die... Uh, Heffing die geheven moet worden. En daar gaat uh, morgen over gestemd worden. Goed, we praten straks met jou verder. Eerst ga ik naar uh, politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Uh, Wilma, goedenavond. Wat met Argus Hoog houden ze vanaf het Binnenhof de ontwikkelingen op Cyprus in de gaten? De situatie is daar ernstig, zei minister-president Rutte vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. Ik heb hem zelf uh, ook gesproken voor het televisiegesprek. Ik had het gevoel dat hij met heel veel woorden weinig zei. Hoe was dat bij jou? Nou ja, Thijs, jij hebt het gelukt dat uh, jouw gesprek met Rutte... wordt uitgezonden aan het begin van de avond. Maar um, mijn gesprek met Rutte wordt uh, nu uitgezonden aan het einde van de avond. En ik wilde het toch over Cyprus hebben. Dus ik heb geprobeerd om um, het van een andere hoek uh, te benaderen... en het vooral te hebben over de gevolgen van de crisis in Cyprus. Ja, Rutte gebruikte in zijn persconferentie de term ernstig. En in het gesprek ligt hij dat toe. Laten we gaan luisteren. Kijk, de Cyprioten zijn nu al een week bezig om te debatteren over een voorstel... wat Europa gedaan heeft. In die week zijn de banken dicht. En dat is natuurlijk schadelijk voor de economie. Dus Cyprus staat er al heel zwak voor. En door nu zo lang te nemen om tot iets te komen... Uh, ...nemen ze grote risico's met hun eigen land. Maakt het eigenlijk nog uit wat voor oplossing daar uiteindelijk wordt bedacht? Want we zien beelden van rijen mensen voor lege pinautomaten... ...die zich zorgen maken over de vraag of ze nog bij hun geld komen. Uh, we zien leiders die aan het steggelen zijn over wat wel en wat niet moet. Maakt het eigenlijk nog uit wat voor plan daar wordt bedacht? Of is het zo dat de schade eigenlijk al is toege toegebracht? Nee, dat maakt zeker nog uit. Uh, de zaak is niet verloren. Maar het uitstel is schadelijk, dus... Uh, wat moet gebeuren? Die banken moeten in omvang kleiner. Die zijn veel te groot ten opzichte van de omvang van de economie. Uh, het het businessmodel, wat ze het, zo, zoals ze het zelf noemen. dus de hoe manier van hun geld verdienen. Hun, mm -hmm. geld verdienen. Hun, hun, hun banenopties, die, dat moet helemaal anders. Uh, de de die overheid moet, uh, moet zichzelf helemaal reorganiseren. Nou, er zijn allemaal afspraken over gemaakt, dachten wij. Plan A. Het was plan A. En vervolgens zei het Cypriotische parlement dinsdag uh, doodleuk... van dat doen we niet... Ja, dat, dat is, uiteindelijk moet een land wel geholpen willen worden. Je kunt ze niet dwingen. Zouden ze laten zien dat ze geholpen willen worden... als ze weer teruggaan naar dat plan A? Dat zou een manier zijn. Uh, maar het mag ook anders. Uh, alleen de randvoorwaarden staan er. Hè. Zij moeten echt zelf die bijna 6 miljard bijdragen... op een manier die ook kan. En uh, als ze dadelijk met een voorstel komen... hoe ze dat anders willen doen dan die bankenheffing... Uh, of heffing eigenlijk uh, op, die, op die vermogens... Uh, dan eenmalig of vermogen ook nog. Ja, zijn ze van vermogens natuurlijk van mensen. Is gewoon, ja, vermogens, een soort vermogensbelasting is het. Dat is een optie. Is het ook een optie om Cyprus toch failliet te laten gaan? U zei vorige week, met grote irritatie geloof ik, maar toch, dat uh, uh, Cyprus uh, hoe dan ook gered moet worden. Is dat nog steeds.? Niet hoe dan dat ook u... gered moet worden. Nee, ik heb oh gezegd, nee, niet hoe dan ook gered nee, Niet hoe dan ook. Nee, dan ook. Maar dat is altijd mijn standpunt geweest. Ik vind dat het van groot belang is in Europa, waar het nog zo fragiel is, dat je landen helpt om uit de ellende te komen. Dat hebben we met andere landen ook gedaan. En met Cyprus geldt ook. De eurozone is eigenlijk nog te fragiel om het risico van een faillissement te nemen. Er hoort wel bij dat een land vervolgens ook... zelf alle noodzakelijke maatregelen moet nemen. En als ze dat niet doen en je zou toch helpen... Eh, dan krijg je je geld nooit meer terug. Maar belangrijker nog, eh, dan zou dat ook de druk weghalen op andere landen... om te hervormen als men weet, ja, het maakt eigenlijk toch niet uit. Uiteindelijk komt er altijd een geldautootje uit Noord-Europa aanrijden. Ja, um, hoe dan ook, wat voor oplossing daar ook bedacht wordt, want wij, als we wij met elkaar praten is uh, het Griekse parlement nog niet eens bijeen om het debat te voeren. Um, los van welke oplossing daar uh, uitrolt, dit heeft ook tot onrust in Nederland geleid, het gaat natuurlijk ook om onze euro. U zegt de eurozone is nog fragiel, wat kunt u als leider van een land uit die fragiele eurozone zetten tegenover die onrust? Kijk, de, de onrust in Nederland, heel specifiek door Cyprus... valt heel erg meegelukkig, omdat uh, uh, uh, er gewerkt wordt aan een oplossing. Maar het is het vierde land uit de eurozone... dat inderdaad wacht op uh, autootjes met geld uit de noorden. Ja, zeker. En dat, is, en dat is natuurlijk slecht dat dat moet gebeuren. Maar tegelijkertijd hebben we dat Europese noodfonds... omdat het ook in ons belang is dat die eurozone intact blijft... en vooral ook stabiel blijft. Hè, want die euro is onze gemeenschappelijke munt. En de banken en de verzekeringsmaatschappijen... de hele financiële sector is natuurlijk heel erg verweven in Europa. Dus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 Ik bestrijd dat er in Nederland grote onrust is over Cyprus. Volgens mij maken mensen zich in Nederland zorgen over de werkloosheid. En maken zich zorgen over de slechtstand van de economie. En daar werken we verschrikkelijk hard aan. Het hele kabinet, ikzelf, om dat voor elkaar te krijgen. Maar uh, uh, uh, op het principe besloot ik nou niet dat heel Nederland collectief in paniek is. U bent niet voortdurend met Jeroen Dijsselbloem aan het bellen van gaat het daar goed in die eurogroep? Nou nee, dat is een andere vraag. Wat, dat doe ik achter de schermen. Kijk, Jeroen Dijsselbloem is minister van Financiën en voorzitter de eurogroep. Die heeft hier vanzelfsprekend uh, het voortouw. Frans Wekers, lid van de eurogroep voor Nederland, is hier belangrijk. En met z'n drie hebben we natuurlijk heel veel overleg. En is er ook overleg met de andere collega's in Europa. Dat doe ik op het niveau van de Europese Raad. Dus andere regeringsleiders. Jeroen Dijsselbloem, Frans Wekers met de ministers van financiën. Dat overleg is natuurlijk aan de gang uh, achter de schermen. Ja, u heeft een druk weekend voor de boeg. Er zal ongetwijfeld ook dit weekend weer veel gebeld worden. Oké, okay, dank u wel. Goed weekend. Zij premier Rutte tegen Wilma Borgman. Ja, hoe moet die crisis in Cyprus nu opgelost worden? En welke rol spelen de grote landen daarbij? Daar ga ik over verder praten met Hubert Smeets. Hij is oud-Rusland-correspondent voor de NRC. Roel Jansen, economisch journalist. Wouter Meijer vanuit Duitsland. En ook uh, Leonora Kok vanuit Nicosia worden. hij net ook al. Ja, Roel Jansen, Rutte zegt toch met zoveel woorden... een failliet van Cyprus is mogelijk, hè? Ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik hem dat hoorde zeggen. Want uh, dat heeft hij natuurlijk bij vorige landen niet gezegd. Bij Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en zo was dat absoluut niet... Uh, ja, dat kon je dat gewoon niet over je lippen laten komen... want dat zou de hele eurozone destabiliseren... en zou zouden hele heleboel uit elkaar storten. Dat was steeds het verhaal. En nu bij Cyprus hoor je zoiets van... nou ja, eigenlijk, als het misgaat... Eh, ja, jammer dan pech gehad, dan hebben ze hun best niet gedaan... en eh, laten ze er maar uitvallen. Ik vond het trouwens ook wel opmerkelijk dat Rutte zei van... ja, ze hebben in een week niet gedaan wat ze hadden moeten doen. Maar het Griekse probleem speelt natuurlijk al maanden en jaren. Het was vanaf vorig jaar zomer al bekend... dat, Griek, dat Cyprus het volgende crisisland zou worden dat gered zou moeten worden. En er is toen eigenlijk helemaal geen bal aan gedaan... En ja, nu ineens wordt het gedaan alsof ze, ja. de Cyprioten dat in een week hadden moeten oplossen. Denk je dat het hem veel kan schelen? Of Griekenland nu wel of niet eh, komende dagen ja, met een oplossing komt? Ik had steeds maar het gevoel dat ik de zangeres zonder naam hoorde die mandolines en Nicosia aan het zingen was. Want eh, het klonk toch echt een beetje van, ja, dat Cyprus, eh, nou het interesseert ons in Nederland niet zo erg. Dat klopt ook wel, want de Nederlandse banken hebben niet veel belangen in Cyprus. Dat was anders met Spanje, dat is anders met, eh, zelfs met Griekenland. Ja. Eh, dus ja, voor Nederland... Eh, maakt het niet zoveel uit. Het kabinet uit. maakt het niet zoveel uit. Wat kost het ons uit? als Cyprus voor je het gaat? Nou, ik geloof dat de Nederlandse bank iets van uh, een kleine 2 miljard aan, aan vorderingen op Cyprus hebben staan. Dat zijn met name handelsvorderingen. Uh, uh, weet ik veel, kredieten voor handels, uh, handelsleveranties en uh, bedrijfsfinanciering en zo. Ja, uh, laten we zeggen dat Griekenland morgen of maandag uit de eurozone valt. Dan moeten ze hun eigen munt invoeren. Nou, dan zullen ze daar een deel op moeten afschrijven. Maar dat, dat, dat valt op valt. Neem het over Cyprus, hè? niet over Griekenland? Nee, over Cyprus. Ja. En dan ook nog natuurlijk wat, wat via de Europese centrale banken... Grieken, aan Cyprus en aan Cypriotische banken is uitgeleend. Een paar miljard, zeg je, ja, om het paar, al met ja, al. En dat is te overzien, dat kunnen Dat we. is te overzien, ja, dat ja. zouden we kunnen hebben. En het is natuurlijk een geweldig precedent. Een voorbeeld van, pas op, hè, jullie in Italië of andere landen... van, uh, dit kan er gebeuren als je uit de eurozone valt. Ja, ja. We gaan even naar Leonora Kok op, uh, op, op Cyprus. Nico, je Leonora, je zei net al, ja, we hebben een aantal er zijn een aantal maatregelen goedgekeurd vanavond. Uh, die so solidariteitsfonds komt er. Uh, de, de banken worden de bank wordt opgesplitst... Uh, de sanering van die banken. Alleen die bankenheffing nog niet. Hangt dat nog steeds als een zwaard van Damocles boven het eiland... dat toch gewoon de, de tegoeden van de burgers ingezet gaan worden... om Cyprus te redden? Ja, dat hangt zeker uh, zwaar boven de markt. En vooral omdat er uh, nu gaat uh, eigenlijk... Uh besloten is wat er gaat komen. Dat gaat betekenen dat, tenminste, we hebben nog niet echt uitsluitend, ik weet niet of het 100% zeker is, maar laat ik zeggen, dit is wat er wel rondzoomt. Is dat uh, de bank van Cyprus, dus dat is niet die bank die opgesplitst is, ja. niet die leidt die bank, maar de bank van Cyprus, dat is ook een problematische bank. En daarvan zou uh, die uh, uh, rekeninghouders dus die meer dan 100.000 uh, op de bank hebben staan. Uh, die zijn dan niet gegarandeerd. En die zouden dan wel tot misschien 25% moeten gaan uh, betalen. En uh, degene die uh, onder die 100% die zit, die zijn gegarandeerd. En van de andere banken zou betekenen ook dat die vallen daar helemaal buiten. Ze willen eigenlijk die heffing gaan doen. Alleen op de twee pro problematische banken. Die Laïti-bank like dan, uh, die gaat opgesplitst worden in een goed en een slecht gedeelte. En dat slecht gedeelte, daar komen alle om uh, uh, rekeningen van 100.000 plus in te zitten. Ja. Nou, die zullen voor een groot gedeelte natuurlijk moeten bloeden. Die worden flink geplukt. Dat, dat, ja. dat is behoorlijk uh, ja. pijnlijk. Oké. Okay. Wij zeggen hier dus, nou ja, het maakt ons eigenlijk niet meer zoveel uit... of Cyprus uh, failliet gaat. Hoe valt dat bij jullie? Nou, dat hebben ze hier inderdaad ook. Het idee van, uh, we worden gewoon uh, gebruikt in Europa... Kans, uh, het is eigenlijk een soort van politiek spelletje en uh, we worden als een uh, soort van voorbeeldfunctie uh, gebruikt om te kijken van, uh, nou dit kan er gebeuren als je niet luistert naar wat de Eurogroep zegt of dat je dit of dat doet. Ze voelen zich ontzettend in de kou gezet en er is een enorm anti-Europese gevoel gaande. Ja, maar het zal dus niet beter worden met dit soort uitspraken. Wouter Meijer vanuit Berlijn, is Duitsland druk bezig met een oplossing of kan het die het ook niet meer zoveel schelen? Nou ja, Duitsland voelt zich niet geroepen om met een oplossing te komen. Die oplossing moet van Cyprus komen. Er zijn voorwaarden gesteld. Hè, dat was afgelopen weekend uh, is er eigenlijk in, in Europa afgesproken wat Cyprus moet doen. Nou ja, daar kunnen ze zich aan houden. Uh, en er zijn een aantal dingen die daarvan ook echt overeind moeten blijven. Dus ten eerste dat uh, Cyprus iets moet gaan doen aan die enorm opgezwollen bankensector. Dat het in feite het casino van Europa is daar in de Middellandse Zee. En dat er echt een bijdrage moet komen van de mensen die daar hun geld geparkeerd <kwijnt> hebben. als ze aan die eisen voldoen dan is het dat Berlijn betreft eigenlijk goed. Alleen het probleem is natuurlijk dat het ook in dit plan B, waar het parlement daar nu over aan het praten, en stemmen is dat het daar niet echt op lijkt dat ze daaraan gaan voldoen. Nee, dus dat plan, dat zal niet de goedkeuring van Angela Merkel en anderen kunnen wegdragen. Schat jij in? Nou, ik denk als ze als niet echt serieus wat aan die, aan die bankensector gaan doen... en ook niet serieus uh, de mensen uh, uh, laat meebetalen die daar hun geld geparkeerd hebben... en, en echt de, de miljarden die daar vanuit het buitenland ook op die rekeningen zijn gezet... Uh, dan zal Duitsland er niet mee akkoord gaan. En, en dan zegt uh, Duitsland ook van nou ja, dan maar viert. Ja, en dat is natuurlijk het nieuwe aan, aan, aan Cyprus. Dat het eh, kijk, Duitsland is van nature niet zo geneigd om allerlei experimenten en, en risico's aan te gaan. Angela Merkel al helemaal niet. Die speelt altijd graag op op veilig. Maar dit is misschien toch de eerste keer dat Duitsland zal zeggen van eh, als het land zelf niet mee wil werken... en als ze ook niet met ons willen praten... en dat is wat Angela Merkel ook... wat, wat vandaag bleek uit de, de vergaderingen... Met, met de fracties hier in de bondsdag in Berlijn. Uh, Merkel heeft niet in het openbaar opgetreden vandaag... maar we weten wel van de mensen die bij die vergaderingen waren... dat ze bij die fracties waar ze heeft opgetreden... Uh, echt heeft laten merken dat ze het een beetje gehad heeft met Cyprus. Ja, ja, ja. Een land dat, dat, dat dagenlang in feite in zichzelf gekeerd is... en helemaal niet opbelt, helemaal niet onderhandelt... met Brussel of met Berlijn over wat ze moeten doen. Dan maar of niet. Of het eigenlijk wel de goede kant op gaat maar niet, en dat is natuurlijk een keerpunt in de hele eurocrisis... dat Duitsland zegt, dan is het misschien ook niet zo heel erg... als het land failliet gaat. Hubert nee. Smeets, uh, oud-coorspident in Rusland. De, de Russen zijn even in beeld geweest, maar dat is gisteren toch niet gelukt. Wil Rusland wel of eigenlijk ook niet? Nee, Rusland wil niet echt, denk ik. Uh, Rusland heeft gisteren het ventje om uh, de oude Dries van Acht te citeren... vriendelijk uitgeslaaid. <laughs> ja. De minister van, uh, van Financiën van, uh, van, uh, van Cyprus die is daar twee dagen geweest. De Russen hebben de indruk gewekt, dat is mijn idee hoor, ik, ik, ik zeg dat met mijn vinger in de lucht. De indruk gewekt dat ze de zaak wilden opkopen voor 6 miljard eh, als Europa die 10 miljard zou storten. En dat de Russen dan ook met een paar olie-gasvelden eh, in de Middellandse Zee van vandoor zou gaan. En misschien ook met een bankje. Maar ik denk dat ze dat eigenlijk toch niet wilden. Omdat de Russen eh, eigenlijk vooral een buitenlandse politiek voeren die erop gericht is om het Westen... Te verstoren, te hinderen. Ja, ja, ze als, hebben als, als al Cyprus... geen positieve ideeën. Maar als Cyprus failliet gaat, dan zijn er heel veel van die Russen toch ook hun geld kwijt. Nee, of niet? Dus ik denk, ja zeker, dan zijn ze misschien wel 30 miljard kwijt, althans een deel daarvan. Want dat is het bedrag wat naar schatting van Russische oligarchen en gewone Russische miljo miljonairs, ook inmiddels hoor, Op Cyprus is gestationeerd. Um, uh, dan zijn ze een deel van dat geld kwijt. Maar ik denk dat, dat ze erop gokken op dit moment... dat ze nog een tweede kans hebben. Met andere woorden, dat um, Europa misschien toch akkoord gaat... met het uh, Cypriotische plan zelf. En dat ze dan hun eigen centjes overeind hebben gehouden. En dat ze vervolgens daarna misschien nog kunnen gaan bieden... Ja, van een ja. appel en ei, om wat gasvelden die nog vrij zijn. Oké, okay, dus een win-win situatie voor henzelf. Maar maar dat, is, dat is een typische een Russische gok. houding. Uh, ze gokken altijd, ze zijn eerst bezig om ons te hinderen. Eh, ze denken dat er daarna nog een tweede kans voor ze is. Eh, en eh, ze hopen dan vervolgens dat ze als eh, ja, spectaculaire winnaars... Uit de, uit de bus komen, ja. We gaan nog even naar Roel Janssen. Roel, stel, stel dat het gebeurt inderdaad de komende dagen... Europa zegt, laat maar gaan, Cyprus gaat failliet. Gaan ze dan automatisch uit de eurozone? Nou ja, dat is vrij dramatisch. Hè? De Europese Centrale Bank heeft gezegd... als jullie voor maandag niet met een uh, acceptabele oplossing komen... dat wil zeggen dus dat hè, de Europese Unie en de IMF voor die, met die 10 miljard komen... en de Cyprioten zelf met die uh, ongeveer 7 miljard die ze dan zouden moeten ophoesten... dan uh, draait de Europese Centrale Bank de kraan dicht voor de Cypriotische banken... die nu aan het infuus van Europa liggen. Aan het infuus van de ECB. Ja, ja. Dus dan gaan die banken eigenlijk failliet. Ja, en dan zou de overheid, de Cypriotische overheid, moeten opdraaien voor de deposito's voor de spaarrekeningen van, van al die, bij die bij al die banken zitten. Onder andere dus van die Russische oligarchen en Russische miljonairs. Dat geld hebben ze niet, dus die gaat de Cypriotische overheid ook failliet. Ja, dan houdt het eigenlijk op. Dan is maandagavond komt er geen geld meer uit de, uit de pinautomaten van de Cypriotische banken. En de Cypriotische overheid beschikt niet over euro's. Die drukken ze niet, die hebben ze niet. Mm. Daar komen ze niet aan, want die komen uit frankfurt en niet uit Cyprus. En dan kunnen ze dus de rekening niet meer betalen. En dan, ja, dan gaat het land dus echt letterlijk door de bodem zou je ja. kunnen zeggen. Dan nog even voor Nederland hebben we net al gezegd vallen de gevolgen mee, geldt dat ook voor heel Europa? Nou ja, dat is de op zichzelf is het heel dramatisch. Vorig jaar zomer leek het erop dat dit met Griekenland zou kunnen gebeuren. Dat is toen uh, vermeden. Het is, uh, is afgewend, dat drama en zo. Dan zou het zich nu in een klein land voordoen. Dat, omdat het klein is, is het overzien. En ik kan me ook wel de houding van Duitsland voorstellen. Dat zegt, nou ja, zo'n klein land, zo'n kleine economie... kun je nog wel laten gaan bovendien. Die contacten met Rusland en die nauwe banden die Cyprus met Rusland heeft... Hmm. Dat, uh, ja, dat maakt het geopolitiek natuurlijk allemaal heel wat anders en zo. Dat speelt ook nog mee. Uh, ja, ik vind het heel pijnlijk om te constateren dat in de Europese Unie... Europese in de eurozone, is dus eigenlijk tien jaar lang een cypriotisch bankmodel... heeft kunnen floreren, wat, waarvan nu ineens in de week wordt gezegd... ja, dat moeten jullie nu totaal omgooien, want het is een maffia ja. stelsel en de het deugd is niet goed is voor geld. Europa. het, nee, het is heel slecht nee, voor Europa ja. natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Roel Jansen, economisch journalist, UBS Smeets, oud-correspondent in Rusland... Uh, Wouter Meijer vanuit Duitsland en Leonore Kok. Alle vier hartelijk dank. Graag gedaan. Star met Never Back Down. Hij is een cultheld uit de jaren van de stomme film Felix de Cat. En striptekenaar René Windig is er groot fan van. Uh, voor het Holland Animation Film Festival... stelde hij een speciaal programma samen over zijn held. René Windig, uh, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Praat ons bij, wie is Felix de Cat? Ai, toen viel de lijn even weg. Ben je nog te horen, René Windig? Uh, René, hoor je mij? Ik, ik denk... Volgde, uh, jaren. Ja, ik hoor je nu weer even. En toen... Uh... Ja. ja. René, je bent er weer. Gaat hij... ja. ja, ik was even weg. Ja, je was even weg. Wie is Felix de Ket? Ik begin opnieuw. Heel graag. En opnieuw wordt de, de, de lijf verbroken. Uh... Sorry, sorry, René, we kunnen je niet verstaan. Zullen we even muziek draaien? En... Nee, we gaan door. Nou, ik heb nu een okay, je be... telefoon gekregen ja. van... De... Welkom, René. Nog maar een keer ja. de vraag. Wie is Felix de Ket? Ja, ik weet niet nog een keer. Het was een, uh, een tekenfilmheld uit, uh, uit de jaren twintig. En uh, die uh, werd uh, heel snel in de 20e jaren uh, tijdens de geluidloze tijdperk... werd hij uh, beroemd in bioscopen. Ja, en hoe zag hij eruit? Het was een zwart katje, dat was makkelijk uh, te animeren. En uh, hij maakte uh, allerlei gebaren. Hij uh, verkeerde vaak in hele rare omgevingen. En, uh, met veel metamorfoses, met uh, bewegende lantaarnpalen en uh, dat soort dingen. En hij uh, betrok altijd enorm het, uh, het publiek bij wat hij deed. Want dat was uh, in de tijdpeek van uh, de Zwijgende film. Dus als hij wat ging doen, dan wees hij eerst op zichzelf en dan op wat hij ging doen en dan maakte hij een gebaar en dan ging hij dat doen. Ja, en was dat en, nieuw in die tijd? Ja, dat was tamelijk nieuw om uh, zo'n uh, figuur die uh, het publiek er de hele tijd erbij betrekt. Dat, uh, dat vonden de mensen prachtig. Ja, ik heb vanavond, vanaf naam... een... Ja, ik heb vanavond een oud filmpje zitten kijken. Uh, ja. Hij doet veel met zijn staart, hè, zag ik. Hij doet heel veel met ja, hij gebruikt zijn staart. Uh, als uh, wandelstok of als krik voor een autootje of uh, als uh, stok voor een paraplu. Of, uh, uh, hij haalt allemaal fratsen mee uit. Ook een vraagteken uh, maak je ervan. En, uh, hij neemt ook het uh, topje van zijn kop neemt hij af als hoedje af en toe. En, uh, hij doet hele rare dingen gewoon. Het ja, is uh, ja. surrealistisch. Waarom vind jij hem zo leuk? Ja, omdat het uh, zulke mooie uh, uh, getekend is, eigenlijk zo verschrikkelijk getekend. Tegenwoordig heb je al, zo verschrikkelijk veel uh, technieken, uh, die, uh, waardoor ik eigenlijk uh, een beetje weg kwijtraak als ik daar naar zit te kijken. En dit zijn echt bewegende tekeningen, die, uh, die uh, spreken mij veel meer aan dan uh, de moderne, uh, modernere dingen. die uh, Je vindt het echt ja, dit is voor mij, uh, dit is voor mij het, uh, het echte werk, ja. Ja, ja. Nou zat ik vanavond te kijken en er zat geluid onder. Is dat authentiek? Nee. Het, uh, uh, tot 1928 was het, uh, was het geluidloos, eigenlijk. Er zat wel in het theater zat er, uh, iemand achter een orgel te spelen. Maar het was altijd geluidloos, eigenlijk. En uh, ze hebben later... Om, uh, ...omdat uh, Walt Disney natuurlijk gegeven moment met de perfecte geluidsfilm kwam in 1928. Toen hebben die, heeft die studio uh, nog, uh, nog heel snel uh, geprobeerd om dat in te halen... ...maar die maakte dan uh, geluid bij oude filmpjes. En dat was uh, eigenlijk, uh, dat liep er te veel achter op ja. Disney inmiddels. Ja, met de komst van de geluidsband uh, ging het bergafwaarts met uh, Felix. En toen kreeg je Mickey Mouse. Z zie je daar iets van Felix in terug? Ja, dat is uh, Walt Disney is enorm uh, schatplichtig aan uh, Felix. Die had eerst een uh, serie over een meisje en die had een uh, sidekick en dat was een kat. Nou, dat was precies Felix, alleen met witte sokjes. En daarna had uh, Walt Disney nog een konijn. Dat was ook Felix de kat, maar dan met oren. En uh, Mickey Mouse is eigenlijk uh, een soort uh, Felix, maar dan met uh, van oren. Ja, zullen we even naar een, uh, stu een stukje Mickey Mouse luisteren? Ja, yep. dat mag voor mij, ja. oh. Hiya, Mickey. Are you ready for our date? Oh, oh, oh, oh. I hope you're not just sitting around eating a sandwich. Ha, ha, ha. You know me. I can't wait for our date. Oh, good. I'll be over in an hour. See you there. Oh, no. I forgot our date. Nou, is dit voor, exe, voor echte Felix-liefhebbers vreselijk of valt het wel mee? Nou, nee, dit is uh, tamelijk vreselijk. In, in het begin van uh, de Mickey mouse film deed Walt Disney zelf nog de stem. Dit is alweer, waarschijnlijk alweer nog later. En het zijn uh, wel hele vervelende stemmetjes. Oh, ja. Hier, uh, ze hebben later die Felix-katje uh, katje ook nog een stemmetje gegeven. En dat was ook een beetje uh, mosterd naar de maaltijd. Eigenlijk. In de jaren zestig was dat, Toen... hè? Ja, dat, dat kreeg ook een... Uh, maar een vervelend stemmetje een vervelend plotje. Het was een, uh, een serie tekenfilmpjes waar de 13 in het dozijn gaan. Ja, dat was allemaal niet goed meer. Jij bent zelf tekenaar nee. van Heinz. Lijkt hij op Felix? Uh, qua karakter lijkt hij er wel een beetje op. Uh, uh, grafisch niet. Maar hij heeft een vriend, die, uh, die uh, is een soort uitgerekte Felix. Maar Heinz staat ook een beetje uh, beschouwend in het leven, eigenlijk. Ja. En uh, dat doet uh, Felix ook. Ja, we zijn ook wel schatplichtig aan uh, de tekenaar over het otto-mesmer. Want uh, dat is ook uh, een geval. Ja. De, de studiobaas baas Pet Sullivan die heeft altijd alle credits uh, opgeëist. En uh, die deed eigenlijk niks anders dan dronken de studio binnenlopen. En, uh, ja, dat het niet op. Jij, jij zorgt ervoor dat, dat de geest van Felix doorle doorleeft in, uh, in, in De Vriend van Heinz. Dat komt eigenlijk ja, op neer ja daar, ja, daar komt het uit. Oké, okay. dus, uh, René Windig, hartelijk dank. Ja, uh, jullie ook hartelijk dank hoor. Het is vijf voor twaalf. Aan de telefoon, oogcollega Chris Keijne Chris, goedenavond. Jij deelde gisteravond in de uitzending een jeugdherinnering met ons. Je had vroeger het singeltje Ploem Ploem Jenka. Ja. En van wie is die volgens jou? Ik heb gisteravond uh, beweerd dat ik het singeltje... de ploem Jenka van Rita Corita had. Nou, vervolgens ontplofte de mailbox van het oog. Het was helemaal niet Rita Corita, maar Trea Dops. Maar aan het einde van de uitzending zei jij dit. Men zegt, de ploem Jenka was natuurlijk van Trea Dobbs... maar ik weet zeker, ja, dat was die, maar ik weet zeker dat ik hem van Rita Corita had. Ja. En hoe is het nu? Nou ja, ik... ik, ik ik Ben op in eerste instantie stom verbaasd dat je kan het hebben over over ik weet niet wat over genocide op de radio <laughs> en er gebeurt helemaal niks maar nee. zeg één keer Rita Corita in plaats van Trea Dops in de mailbox ontploft. Hoofdzaken, Chris. Ja, hoofdzaken. hoofdzaken. Goed, gaan we het over hebben. Um, iedereen heeft gelijk, thijs. Zijn jij zat, je daarvan? Jij zat ernaast? Nee, ik zeg iedereen heeft gelijk. Oh, dat kan allebei. En dat hoor ik zelf ook bij. Dus. Want, hoe zit dat dan? Kijk, de Plum Plum Jenka was een Nederlandse bewerking van een Fins hitje. Overigens uit 1965. Dus ik zat er wat dat betreft twee jaar naast gisteravond. Wow. En uh, dat was van Trea Dops. Dat was de grote hit. Dat heeft ze ook voor meegedaan aan het Nederlandse Songfestival toen. Maar, dat is dus een vertaling van een Fins nummer. En dat Finse nummer, dat heet de Letka Jenka. En daarvan is een singeltje uitgegeven van het orkest van Gudrun Yankees. En op de hoes van dat singeltje staan fotootjes van Rita Corita... die voordoet hoe je de Jenka, dat Finse dansje moet uitvoeren. Hmm. En dat is het singeltje wat ik gisteravond bedoelde. En dat ja. had ik thuis. Dat heb ik even uitgezocht vandaag. Ja, ja, ik zit te overwegen om mezelf tot scheidsrechter te benoemen... En, en te kiezen wie er dan echt gelijk heeft. Maar dat is misschien een beetje makkelijk achteraf. Ik Kijk, ik had niet ploem ploem Jenka moeten zeggen. Want dat is de Nederlandse vertaling van Trea Dops. Maar de Jenka is het Finse liedje. Wat overigens onder de titel Let Kiss. Toen is uitgegeven... In, uitgebracht in Nederland. En eh, dat was wel degelijk met medewerking van Rita Corita. Fotootjes op de hoes. En daarom wist ik het zo zeker. Ik ja. zag dat hoesje voor me. Ik zag voor me die vier plaatjes van Rita Corita. Met dat grote zware lijf van de die voordeed hoe je dat dansje moest doen. Goed. Eh, Chris, ik ga nu als een speer naar de mailbox kijken... welke reacties er binnenkomen. Jij hartelijk dank voor jouw exegezen van wat er gisteren allemaal gebeurd is. Prima. Einde van uh, dit oog voor vandaag. Morgen is er... Nee, zometeen is er Casa Luna En wij zijn er morgen weer met Max van Weesel. Goeienacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hadden